7 uur. Het NOS-journaal. Liselotte Thomassen. Minister wil hogere straf voor geweld tegen scheidsrechters. Vijf lijken opgegraven bij een huis in Nant. Een kabinetsplan voor politie valt slecht bij PVV en VVD. Het openbaar ministerie kan bij geweld tegen scheidsrechters... voortaan net zulke hoge straffen eisen als bij geweld tegen agenten. Deze en andere maatregelen staan in een plan van minister Schippers... voor een veiliger sportklimaat. Schippers vindt dat er nu te veel incidenten zijn op de sportvelden. Ze wil dat er voor iedereen op en rond het veld duidelijke gedragsregels zijn... en dat sportclubs die strikt handhaven. Het kabinet onderzoekt nog of ook de clubs aangifte bij de politie kunnen doen van geweld. Nu kan alleen het slachtoffer dat. Verder worden weerbaarheidstrains een vast onderdeel van de opleiding voor scheidsrechters en officials. Schippers heeft bij het opstellen van het plan samengewerkt met de sportbonden. In een tuin in het Franse Nantes zijn vijf lichamen gevonden. Het zijn waarschijnlijk leden van een gezin dat al sinds begin april werd vermist. De moeder van 49 en haar vier kinderen van 13 tot 21 jaar oud... Alleen de vader was er niet bij. De slachtoffers lagen begraven onder het terras van hun eigen huis... samen met hun twee honden. Onderzoekers hebben kogelwonden op de lichamen aangetroffen. De Franse politie is nu op zoek naar de vader. In de Franse media werd al weken gespeculeerd over het lot van de familie. Eerst werd nog gedacht dat het gezin met de Noorderzon was vertrokken. Het huis was netjes achtergelaten en over alle meubels lagen lakens. De politie in Rotterdam is op zoek naar een baby van tien dagen oud. Vermoedelijk zijn de moeder en de oma met het meisje vertrokken. De kinderrichter had gisteren besloten dat bureau jeugdzorg het kind weg moest halen bij de Kaapverdische moeder. Toen medewerkers dat wilden doen, bleek de baby niet bij de moeder te zijn. Volgens haar was het kind bij oma, maar ook daar werd het niet gevonden. Daarna kreeg de politie opeens geen contact meer met de moeder. De politie maakt zich zorgen om het lot van de baby. Het geldtekort voor het opknappen van zwakke dijken is opgelost, schrijft staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer. Vorig jaar waren er berichten dat er ruim 1 miljard euro te weinig was voor de plannen om Nederland ook in de toekomst tegen het water te beschermen, maar volgens Atsma is door het bestuursakkoord met de waterschappen het benodigde geld voor de dijken en duinen nu veilig gesteld. De waterschappen gaan voor de helft meebetalen aan de verbetering. Ook de noodzakelijke opknapbeurt van de... Van de afsluikdijk kan doorgaan, schrijft Atma. Door de economische situatie kunnen sommige projecten wel langer duren. Aldus de staatssecretaris. De PVV en de VVD hebben kritisch gereageerd op het kabinetsplan... om duizenden agenten te vervangen door zogenoemde toezichthouders. Die zijn lager opgeleid en hebben minder bevoegdheden. De PVV is tegen en ook de VVD zet kanttekeningen. Kamerlid Hennis Plasgaard zei niet te wachten op een politie light. Door lager opgeleid personeel in dienst te nemen... bespaart de overheid 30 miljoen euro. De korpschefs zien het plan niet zitten. De vakbonden vrezen dat nog meer zaken onopgelost blijven. Een bedrijf in Sneek heeft in een container uit Zuid-Amerika... een tas gevonden met 16 kilo cocaïne. Tijdens het lossen van de container vond een werknemer de tas. Daarin zaten 16 pakketten. De gealarmeerde politie ontdekte dat het om cocaïne ging. De container was via de haven van Rotterdam naar Sneek gestuurd. De politie onderzoekt voor wie de drugs bestemd waren. België zit vandaag precies een jaar zonder een volwaardige regering. Op 22 april vorig jaar trok de coalitiepartij Open VLD zich terug uit het kabinet van premier Leterme. Vier dagen later, op de 26e, aanvaarden de Belgische koning het ontslag. Sindsdien is de regering van Leterme demissionair. In juni waren er verkiezingen die werden gewonnen door de Vlaams-nationalistische N-VA en de Franstalige Socialisten. Maar het lukt die partijen niet om een regering te vormen. Belangrijkste struikelblok zijn de staatshervormingen... die Vlaanderen en Wallonië meer autonomie moeten geven. In Spanje is een klopjacht aan de gang op een beruchte ETA-terrorist. Die werd vorige week door een vergissing van een rechter vrijgelaten. Antonio Troitino moest zeker 30 jaar zitten, maar hij mocht na 24 jaar gaan. De rechter trok ten onrechte zes jaar voor arrest van die 30 jaar af. Toen de fout werd ontdekt was de man al verdwenen. Troitinho heeft zeker 22 doden op zijn geweten. Hij was onder andere verantwoordelijk voor een aanslag in de jaren 80... waarbij 12 agenten omkwamen. Het muzikale paasspektakel The Passion in Gouda heeft veel publiek getrokken. Zeker 15.000 mensen kwamen naar de markt in Gouda... om het verhaal van het lijden van Jezus te volgen... aan de hand van Nederlandse popliedjes. In de moderne musical speelde Siep van der Ploeg de rol van Jezus. Zangeres Do was Maria. Het weer zonnig. Vanmiddag wordt het maximaal 21 graden aan zee, tot 26 in het binnenland. Er ontstaan stapelwolken. Later vanmiddag kan zeer plaatselijk een buitje vallen. Morgen opnieuw warm en veel zon. En ook tijdens de paasdagen blijft het zonnig.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 En Lara Goedemorgen. Het is zes minuten over zeven. Minister Opstelten kwam gisteren met het ei van Columbus. Althans, dat dacht hij zelf. Hij wil duizenden agenten vervangen door toezichthouders. Want die zijn goedkoper. Nou, zo'n idee valt niet goed. Niet bij de korpsen, de bonden en de Tweede Kamer. Hoort u zo meer over. Eerst naar geweld op het sportveld. En dan moet het maar eens mee afgelopen zijn, vindt minister Schippers van Sport. En dus heeft ze een actieplan geschreven dat al in handen is van de NOS. De minister komt met het plan omdat ze er genoeg van heeft. Slaan en schoppen, het uitschelden van je tegenstander... of het mishandelen van de scheidsrechten. Wie er regelmatig op een sportveld komt, die herkent het wel. Ik ben een meer zat. Ja, als zat. is de eerste keer, man. Het is de eerste keer scheidsrechter. Hier. Ik hoor je steen. Het is de eerste keer. Ik hoor je niet meer. Ik weer. heb geen commentaar op de leiding gehad, op. Ik hoor je niet meer. Geweld is van alle tijden, ook op het sportveld. Toch neemt het toe. In het amateurvoetbal bijvoorbeeld, de grootste tak van sport in Nederland. De cijfers die er zijn, die zijn duidelijk. Forst meer gestaakte wedstrijden, meer molestaties, meer gele en rode kaarten. Ook de professionals. Er gaan nogal eens de fouten in. En dan uh, hebben Soares en Bakal het nog met elkaar aan de stok gebaard. Bakal, ben ik daar gebeten door Soares? Daar. Ja, hij bijt Bakal gewoon. Te hoogte van het sleutelbeen. Bizar. En de minister, de minister is er dus klaar mee. Ze heeft met heel veel mensen gepraat en komt met maatregelen. Ja, wat zijn die maatregelen dan? nou De minister noemt er een aantal. Nou, de sportclubs zelf zullen hun spelregels, hun gedragsregels... hun tuchtrechtspraak weer een beetje aandraaien. Weer eens even oppoetsen. Weer eens bij iedereen tussen de oren uh, uh, persen. En ervoor zorgen dat ze ook gehandhaafd blijven. Dus niet alleen grenzen stellen, maar ze ook handhaven. Nou, dat zal de overheid zal ook daar zijn steentje aan bijdragen. Dat betekent dat uh, als jij agressief bent tegen een gescheidsrechter... dat je uh, strenger uh, gestraft zal worden dan nu. Er wordt een uh, scheidsrechter een aparte categorie mensen. Dus als je die lastig valt, net als bij een ambulancebroeder... Bijvoorbeeld, zo is, dan krijg je een hogere straf. dan dat ik iemand op straat sla? Ja, je krijgt een hogere straf. omdat iemand daar een uh, spel staat te regelen. Uh, als je die agressief uh, uh, buiten het veld. nog eens even agressief uh, wil aanpakken. Uh, dat is uh, iets wat we absoluut niet kunnen tolereren. en daar zullen we harder tegen optreden. Denkt u dat uh, mensen ervan onder de indruk zijn. Uh, als ze op zo'n sportveld staan, van deze maatregelen? Nou, als je grenzen stelt, moet je ze ook handhaven. En als iemand een ouder langs de kant van het sportveld uh, roept. Uh, op hem dood, dan moet je dat niet willen uh, accepteren. En dus hebben wij met alle partijen die bij de sport betrokken zijn ook afgesproken dat we investeren in uh, training van die vrijwilligers die daar toch ook maar voor niks in het weekend uh, uh, staan om het sport en het spel mogelijk te maken. Dus uh, wij moeten die mensen trainen zodat die mensen worden, die ouders worden aangesproken en dat het betekent, joh, of je bent hier gezellig of je gaat uh, hier van het veld weg. Ik wil geen spreekkoren, ik wil geen uh, scheidsrechters die worden Ontzet. Ik wil geen kleedkamers die worden leeggeroofd. Daar moeten we gewoon tegen optreden. Zijn er zijn ook mensen die zeggen um, het niveau van de scheidsrechten... dat gaat naar beneden, omdat steeds minder mensen dat willen gaan doen. En daardoor neemt agressie toe omdat ze minder goede beslissingen nemen. Gaat u ook wat doen aan de kwaliteit van de scheidsrechters? We moeten gewoon een tijd keren. Ik sprak laatst iemand, die was al 30 jaar scheidsrechter. Die is er gewoon mee gestopt. Die zei, ja, ik heb nou een paar weekenden... dat ik ontzet moest worden... en onder politiebegeleiding naar huis gebracht moet worden. Ik heb daar geen zin meer in. Nou, dat moeten we voorkomen. Dat goede mensen, die met veel plezier al jaren... kwaliteiten uh, en energie in die uh, sport steken... dat we die mensen de sport uitjagen. Dus we moeten dat niet accepteren. Zorgen dat juist die mensen in de sport blijven... en de mensen die... Uh, niet met hun agressie kunnen omgaan, dat we uh, die daar uh, op aanspreken. Nu worden er al veel vaker van dit soort uh, activiteiten ondernomen om, om minder geweld op voetbalvelden en andere sportvelden te laten plaatsvinden. Nu komt u met een plan. Wat gaat dat dan echt veranderen ten opzichte van die andere plannen? Nou, als je grenzen stelt, moet je ze handhaven. Dat is eigenlijk een beetje het motto van dit kabinet. En dat wil ik ook in de sport. Dus eerder politie op velden als er incidenten zijn, bijvoorbeeld? Ja, die incidenten vinden dan niet zo vaak op het veld plaats. Daar is de scheidsrechter. De baas, daar is de club de baas, die gaat harder optreden. Ja, totdat die gemolesteerd wordt, die scheidsrechter. En dan komen, komt de politie en justitie en die zal dan het overnemen en die zal daar ook strikter op optreden. Durft u nu nog wel naar een sportveld? Ja, gelukkig wel. Nee hoor, Er sporten miljoenen mensen gelukkig door de week en in het weekend. Ik ben er één van, al is het wat afgenomen moet ik zeggen, het afgelopen half jaar. Maar ik, nee, natuurlijk durf ik daar naartoe. Maar ik vind ook dat we het gezellig moeten maken waar het niet is en houden waar het wel is. De bijdrage van Marcel Bril was dat. Na acht uur spreken we met een van de drijvende krachten achter de maatregelen. Dat is Marijke Fleuren van het project Sportiviteit en Respect. Later meer dus. Tien over zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal brengt een tweedaags bezoek aan Washington. Allereerst bezocht hij zijn ambtsgenoot Hillary Clinton. En hoog op de agenda stond de situatie in Libië. Luchtaanvallen van de NAVO lijken vooralsnog niet het beoogde effect te hebben. Gaddafi blijft aanvallen en zet nu zelfs clusterbommen in tegen zijn eigen bevolking. Verslaggever Jacqueline Ekman vroeg Grozentaal na afloop wat de NAVO dan wel moet doen om de situatie te veranderen. Onverzaagd doorgaan. Doeltreffend zijn. En dat betekent dat je vasthoudend moet zijn. Vastberaden. Dat je geduld moet oefenen. Dat je niet moet verzagen. Verzaken. Het betekent ook dat je niet alleen langs de militaire lijn en niet alleen langs de politieke lijn moet werken... maar ook ervoor moet zorgen dat je dat regime zoveel mogelijk afknijpt... door ook de sancties die er zijn uitgevaardigd vanuit de Verenigde Naties... en ook trouwens vanuit de Europese Unie... echt volledig tot hun gelding te laten komen. Maar er gebeurt al zoveel, noem ze net allemaal op. Het blijkt toch nog steeds niet te helpen. Nou, wat dat betreft, eh, als je daarmee onversaagd doorgaat dan ben ik ervan overtuigd dat op een bepaald moment naar nu... ik kan dat moment niet voorspellen... Eh, Gaddafi en zijn regime toch hun knopen zullen tellen. En misschien wel dat die knopen dan voor hen geteld zullen worden. Hoe lang moeten we geduld hebben? Wanneer zegt u van, ja, nu moet er toch echt iets anders gebeuren... want we wachten al zo lang. En ook de bevolking van Libië natuurlijk. Daar doe ik geen uitspraak over. Want als ik dat zeg, betekent dat, dat ik meteen al een, een, een bot doe... in de richting van het regime om het dan maar tot dat moment in elk geval kosten wat kost uit te houden. Buitenlandse landen gaan militaire adviseurs sturen. Is dat nog een overweging om Nederland om dat te doen? Wij, wij uh, zijn nu bezig om de verbindingen te leggen... in de richting van, van degenen die in Benghazi dus strijden voor hun vrijheid. Wat betekent we dat hebben... concreet? Nou, Dat, dat wij dus uh, serieus nemen de humanitaire toestand die daar is. En wij zullen dus ook uh, ertoe, wil, ertoe bijdragen... dat wij in uh, Europees verband in eerste instantie ervoor zorgen... dat we de, de hulp ook in de richting van de mensen in Benghazi... echt nu zo doeltreffend mogelijk tot stand brengen. Gaan we dan letterlijk hulpverleners sturen? Uh, ik kan mij van alles voorstellen... Uh, ik wil me daar nu op dit ogenblik niet over uitlaten. Wij leggen die, die contacten nu. Uh, daar zijn we nu mee bezig. Dat zal ongetwijfeld enige tijd in beslag nemen. En daar zal dan ook een concrete vervolg aan moeten worden gegeven. Want aan woorden hebben we weinig. We moeten handelen. In militair opzicht, we hebben straaljagers. Uh, zou uh, dat nog een mogelijkheid kunnen zijn? Dat we dat opschroeven? Om toch te, ervoor te zorgen dat Gaddafi er inderdaad ermee ophoudt? Wij zeggen... En dat hebben we ook vorige week in Berlijn gezegd, bij de NAVO-raad. Toen daarover werd gesproken. Uh, het gaat Bij die missie gaat het om de eensgezindheid van de NAVO tot uitdrukking te brengen. Dat doe je vooral door er voorbij, toe bij te dragen dat alle landen van de NAVO inderdaad hun aandeel leveren. Dat is op dit ogenblik nog niet het geval. Dus dat is de eerste stap die we nu moeten zetten. En uh, we moeten het niet hebben dat op een bepaald moment een missie... ...wordt uitgevoerd waarbij sommige van je leden van een bepaalde club, de NAVO... ...dan als een soort van lifters uh, mee zouden kunnen liften. Nee, we staan er met z'n allen voor en dat geldt ook voor alle NAVO-bondgenoten... ...dat ze hun aandeel moeten leveren. Heeft u tot slot nog met minister Clinton over Syrië gehad en een plan van aanpak daar? Wij zijn het er met elkaar over eens dat het onaanvaardbaar is dat een regime eh, geweld gebruikt tegen de eigen bevolking. Waar het nu om gaat, is dat we de druk op eh, Syrië op alle fronten... ook zoveel mogelijk opvoeren. Het zou kunnen betekenen dat wij eh, eh, ook richting eh, sancties gaan. Daar kan ik op dit ogenblik nog niets over zeggen. Maar wat dat betreft, op dezelfde leest als bij Tunesië... en bijvoorbeeld Egypte het geval is geweest. Van de... Passion in Gouda naar de Matthäus Passion in Naarden. Straks gaat de Grote Kerk daar open. Er zullen ook dit jaar weer heel veel politici en andere bekende landgenoten zijn. Dat betekent natuurlijk flinke veiligheidsmaatregelen. Gaan zomaar eens even kijken of ze al aan het voorbereiden zijn. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja. En daarvoor schakelen we over naar Roel Pauw bij de Grote Kerk in Naarden. Uh, Roel, uh, merk je al iets van de voorbereidingen? Moet er nog veel gebeuren? Nou, er kwam net een uh, politieagent met een uh, hond voorbij. De hond stapt nu uh, in het busje. Dus blijkbaar is uh, dit deel van uh, de bomcheck, want daar hebben we het over, uh, gebeurd. Ergens uh, verderop loopt nog een politieagent rond met een hond. Uh, er wordt tegen putdeksels getikt, tegen uh, regengoten, en dan moet de hond daar speciaal nog eventjes uh, zijn neus tegen aanhouden. Ja, wat dat betreft uh, wordt er niets aan het toeval overgelaten. Ook binnen worden, uh, wordt er onder de bankjes gekeken op de kansel met spiegeltjes en met zaklampen... om te zien of er misschien een bom ligt of andere dingen die uh, de verdenking zouden kunnen wekken dat er uh, iets aan de hand is. Want ja, er zitten hier straks om half twaalf, wanneer de Matthäus Passion begint, uh, allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Een, een goed deel van het kabinet, premier Rutte is er, minister Verhagen, minister Leers, om er eens maar, maar eens een paar te noemen... Dus ja, dan uh, kun je niet anders dan uh, passende maatregelen nemen om uh, onheil te voorkomen. En dat is, uh, twee jaar, uh, dat is vorig jaar begonnen uh, op aangeven van de gebeurtenissen op Koninginnendag het jaar daarvoor. Uh, andere incidenten, we hebben de Damsreor gehad. We hebben die man gehad die een vaccinelichthouder in de richting van de Gouden Koets heeft gegooid. Dus ja, het is niet anders, maar uh, veiligheid voor alles is ook de, het motto van de organisatie hier. Groepauw in Naarden. Hij praat straks ook nog met de organisator van de Matthäus Passion daar vandaag in de grote kerk in Naarden. 17 minuten over zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar uh, Frankrijk, want daar is toch een lugubere zaak ontdekt in Nantes. Begin deze maand verdwenen alle zes leden van een gezin spoorloos. De politie had geen idee waar ze konden zijn, tot gisteren. Toen werden in de tuin van een huis vijf lijken gevonden. Wij gaan naar correspondent Frank Genoud in Parijs. Frank, van wie zijn die lichamen? Het gaat vrijwel zeker om de moeder van het gezin, 49 jaar oud, en de vier kinderen ook, van 13 tot 21 jaar. Vandaag moet er nog een autopsie worden verricht op de stoffelijke overschotten, maar het is vrijwel zeker dat het om die moeder en kinderen gaat. En hoe zijn ze om het leven gekomen, Frank? De exacte omstandigheden weten we nog niet. Maar justitie heeft gezegd dat, het, dat de vijver vermoedelijk zijn doodgeschoten. Want er zijn blijkbaar kogelwonden op, het lichaam, op de lichamen gevonden. Nou zeiden we zeiden wel eventjes dat alle zes leden van het gezin spoorloos waren. Dan ontbreekt er nog één. Wie is dat? De 50-jarige vader van het gezin die is spoorloos. De man had een eigen bedrijf, uh, liet wat tegenstrijdige berichten achter... rond de verdwijning en is nu als enige verdwenen inderdaad. Franse media melden dat er geldopnames zijn gedaan... met de bankpas van het gezin in het zuiden van Frankrijk... bij Fréjus aan de Middellandse zeekust. Dat zou erop kunnen wijzen dat de vader zich daar bevindt. Wat ook niet helemaal uitgesloten is... want het gezin heeft daar eerder gewoond in het gebied ook. Dus de zoektocht van politie en justitie in Frankrijk... richtte zich nu op de vader inderdaad daar. En dan is hij ook verdachte, neem ik aan dan geldt hij niet officieel nog, maar hij geldt wel als verdachte, ja. ja. Nou speelt dit al enige weken. Wat is het verhaal achter dit gezin? Nou, aanvankelijk werd helemaal niet aan een misdrijf gedacht. Hè. Ze verdwenen op 4 april, eh, bijna drie weken geleden. De buren sloegen na een tijdje alarm in land, want de luiken van het huis bleven dicht en er was niemand meer te zien. Politie en brandweer zijn toen naar binnen gegaan, maar het huis bleek netjes op te zijn geruimd. De kledingkasten waren allemaal leeg. En uit het onderzoek bleek toen, leek toen althans, dat ze zijn verhuisd, mogelijk naar Australië, want dat was de boodschap die op school van de kinderen was achtergelaten. Maar er waren ook tegenstrijdige brieven die werden gevonden. De vader schreef bijvoorbeeld aan zijn familie, dat hij geheim agent van de Amerikanen was en daarom plotseling moest vertrekken. Er nou, dus ontstond steeds meer duidelijkheid, want met bankpas werd geen geld opgenomen, mobiele telefoons werden niet opgenomen. Aanvankelijk, uiteindelijk werd er gisteren gezocht in het huis en in de tuin en daar werd toen aanvankelijk een been gevonden, verstopt onder het terras. De zoektocht is toen doorgezet en uiteindelijk kwamen dus s'avonds tot die vijf stoffelijke overschotten die zijn gevonden. En wat was het voor gezin? Hebben de buren daar iets over gezegd bijvoorbeeld? Nee, je zou kunnen zeggen, familie Doorsnee bijna. Blanke vader en moeder werkte allebei. Twee kinderen op school, twee kinderen die studeerden. We hebben nooit iets vreemds aan ze gemerkt, zeggen die buren. Uh, een familie zoals iedereen, geen probleem. Les enfants, pareil. Er waren nooit problemen met de ouders of met de kinderen. En niks wees erop dat zich zo'n drama zou afspelen bij dit gezin, zegt een van de buren. Goed, Frank Renaud, dankjewel. Over uh, Het gezin dat uh, verdween en nu dus uh, nou ja, helaas deels is teruggevonden in Nant. Dan naar Joris van der Kerkhoff, die is vanochtend in Os uh, onder meer. Joris, en dan moet het wel gaan over de SP. Ja, en de SP, uh, die had hier uh, een wethouder. Die had hier wel twee wethouders uh, vanaf midden jaren negentig. Uh, nu zitten ze in de oppositie, maar een van die oude wethouders... die wordt gedeputeerde vandaar. Die gaat de provincie Brabant uh, beter maken. Ja, een beetje mooier. Een beetje socialer als het kan. En uh, wat gezonder. Wat gaat u met die conservatieven van het CDA en de VVD doen? Ja, ze zijn wel conservatief. Maar uh, ja. Ja, ik denk dat het uh, mogelijk moet zijn. Zit zitten natuurlijk wel in het hol van de leeuw daar. En de praktijk zal het uitwijzen. Maar zoals ik het kan zien, toch wel aardig verstandige mensen. Dus als er geen machtspolitiek wordt bedreven... en het gaat over de inhoud en de motieven... dan uh, denk ik, kom op jongens. Uh, daar gaan we wel iets moois van maken. U hangt hier in het... Uh actielokaal, vergaderlokaal van de SP uh, in Os. Hangt u daar, uh, SP-lijst 1. Kunt u omschrijven wie u, wie, wie u ziet dan? Ja, zie ik uh, mezelf op een uh, uh, leeftijd van 15 jaar terug of zo. Ik weet het niet. Uh, ja, wel raar om zo naar jezelf te kijken. Ik, bedoel, ik ben niet zo van, uh, van dat beeld, maar hoort erbij. Iets grijzer geworden? Ja, dat krijg je. Als je ouder wordt, dan... Uh, uh, ik zit nu inmiddels, 33 jaar uh, zat ik in die osse politiek. Dus uh, er is onverwacht aan een eind aangekomen. Ik had het niet verwacht. Want jullie konden niet samenwerken met de VVD. Het uh, zijn wel de grootste partij gebleven. De VVD uh, zit nu in het uh, college, maar u gaat wel met die VVD samenwerken. Dit glanzende pak, uh, op die uh, poster daar nog niet te zien... maar dit glanzende pak wat u vandaag aan hebt voor de inauguratie... Uh, heeft dat daarmee te maken... Nou, ik, dat was geloof ik nog allemaal de tijd van Marlborough. Maar dat is allemaal veel te wijd <laughs> in deze tijd. Nou, kijk, ik, uh, je, je moet een beetje kijken waar je terechtkomt. Dus uh, als je in de pakkenwereld uh, loopt en je loopt dan met een t-shirtje, dan, dan voelt het ook niet goed. Dus ik uh, zorg dat ik er netjes uitzien. Maar wel die passen even. je altijd wel aan van ja, nee, SP. Even wel net wat anders dan al, al die anderen. Dus ja, je zal ja, mij hier in de krantjegrepen zien. <laughs> allemaal posters. Uh, hier um, uh, actie voeren, actie voeren, actie voeren. Kan dat dan nog, als u uh, straks uh, nou ja, in wat voor een pak dan ook... Uh, uh, echt de, de baas aan het spelen bent over een provincie? Nou, daar kan je zelf niet voor oplopen, want dat slaat uh, natuurlijk nergens op. Maar daar kan nog zeker die SP-afdelingen in de provincie... die kunnen nog van alles. en. Uh... Ja, daar moet je wel heel verstandig uh, mee omgaan. Want uh, ja, er wordt niet van een gedeputeerde verwacht dat hij zo direct aan dat actiefront uh, staat. Maar we weten in ieder geval hoe die actievoerders werken. Dus als er, u gaat vooral natuur en milieu doen. Als er daar actie gevoerd wordt, weet u precies hoe die ze moet benaderen. Ja, zeker. En, uh, en je moet ermee in gesprek. En ik denk, uh, dat is de provincie toch niet zo gewend. Vooral de, dat middenbestuur, veel uh, contacten met organisaties en zo. En de mensen opzoeken, dat is wat mij altijd geboeid heeft in de politiek. En uh, zonder kan ik het niet. Ja, dat moet u dan nog maar zien vol te houden. Nog één hele korte vraag. Dit is gebouwd met geld wat jullie hebben opgebracht als raadsleden. Want een deel van jullie salaris uh, gaat naar de partij. Er komt natuurlijk nu heel veel geld vrij nu je gedeputeerde wordt. Eén idee wat daarmee moet gaan gebeuren? Actievoeren. Actievoeren, oké. Okay. Nou, veel plezier daarmee met actievoeren en besturen. Joris van der Kerkhoff bij de eerste gedeputeerde die de SP gaat leveren. Het is bijna half acht. Wij gaan naar um, een prins. Minister Verhagen beloofde gisteren dat iedereen mag meepraten... over de toekomst van de Nederlandse energievoorziening. Een van de partijen die dat gesprek zeker wil voeren... is de stichting Nederland krijgt nieuwe energie. Die stichting komt voort uit een gezamenlijk initiatief... van politieke partijen om samen na te denken over energie in de toekomst. Even leek het erop dat de VVD was afgehaakt... en het denktank een vroegtijdige dood zou sterven. Maar nu is er dan toch een stichting opgericht... Met een bijzondere voorzitter, daar is die, Prins Carlos. En hij legt zelf uit waar het allemaal om draait. Nou, op dit moment ziet de maatschappij energie als een probleem van de grote energieleveranciers. Maar energie is van iedereen: uh, in de, de energie is van de kas-tuinbouw, energie is van de woningcorporaties, uh, van uw eigen huis, van het transportsector, een beetje overal. En uh, ik heb in de laatste jaren gemerkt dat bedrijven uh, heel graag de vrijheid willen krijgen... om zelf in hun energiebehoefte te gaan voldoen. En daar ook in te ondernemen. En dat steunen wij. Maar daarvoor is nodig een lange term stabiele politiek, een stabiel beleid vooral daarin. Want dat gebeurt nu nog niet, begrijp ik dan. Nou, een van de grote problemen is uh, dat... Een transitie naar nu nieuwe energie betekent investering. Investering is altijd lange termijn. En als er een verandering komt in, de, in het beleid... ...betekent dat het heel erg moeilijk wordt om die lange termijn investeringen te, te, ja, terug te krijgen, terug te verdienen. Belangrijk dus is om een lange term stabiliteit te hebben. Een zekerheid van, de, van het beleid dat we over 20 jaar nog steeds dezelfde kant op willen lopen. En nieuwe energie? Waar praten we dan over? Uw energie kan van alles zijn. kan aardwarmte zijn, zonne-energie, wind, um, biomassa. De, vooral de derde generatie biomassa die niet met de voedselketen te maken heeft... maar juist uit afval wordt gemaakt. Het kan zijn energie uit recycling, um, bossen, bomen. Noem het maar op. Maar ben ik bang dat u een beetje de, dit kabinet al tegen u heeft... want die zet namelijk zwaar in op kernenergie. Nou, we zijn ook niet specifiek tegen kernenergie of niet voor. We zijn niet voor een specifieke technologie. Het gaat ons uh, om het om langere term beleid te zetten... zodat iedereen daarin kan uh, investeren. Ik vind wel dat het uh, speelveld heel eerlijk moet zijn. Dus als er ingezet wordt op, uh, op één soort van technologie, moet er op de andere soort van technologie dezelfde kansen, mogelijkheden en financiering uh, voor zijn. Dat burgerinitiatief is mislukt omdat de VVD zich op het laatst terugtrok. Dat is op dit moment de grootste partij in Nederland. Dat maakt uw taak niet makkelijker. Het leven is niet altijd makkelijk en belangrijke doelstellingen al helemaal niet. Maar um, ik denk dat de VVD natuurlijk uh, is, is een partij... die heel erg bedrijvigheid, innovatie en, uh, en bedrijven wil helpen. Dus ik denk dat zij ook... Uh, ik kan me niet voorstellen dat ze tegen lange term beleid zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze tegen uh, veel meer regeltjes zijn. En ik kan me ook zeker niet voorstellen dat ze tegen duurzaamheid zijn. Kroonprins Willem-Alexander... En prins Maurits, die zijn al druk bezig in de groene zaak. Zullen we maar even noemen. Mm -hmm. Nu komt u ook. Is er iets aan de hand in de koninklijke familie? Breidt dit zich verder uit? Nou, nou, nou. Um, ja, uh, het is, uh, ik zit al meer dan 12 jaar of 13 jaar in dit thema. Um, en ik denk niet dat we, dat we dit specifiek als uh, doelstelling in de familie hebben neergezet. En uh, we hebben wel gemerkt dat er zijn wel focus, verschillende zijn. Water en, en sanitatie uh, is een heel duidelijk thema uh, van uh, Willem Alexander. En daar is natuurlijk ook een energiecomponent in, want je kan water en sanitatie niet zonder energie zien. Prins Maurits elektrisch rijden. prinses Laurentien met alfabetisering, uh, prinses Maxima met microkredieten enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Dus het gaat eigenlijk gewoon om maatschappelijke betrokkenheid meer dan dan iets anders. Maar wel koninklijk. Prins Carlos, voorzitter van de stichting Nederland krijgt nieuwe energie. John Sarbach sprak met hem. Wij spraken Amanda van Stam van Imbalance Coaching. De laatste tijd belden ze meer dan normaal. Maar dat merkte ze pas achteraf, bij de rekening. En dat vindt Amanda nogal laat. Het is duidelijk: Amanda is nog geen klant bij T-Mobile. Want met een flex zakelijk abonnement krijgt u een waarschuwings-SMS zodra uw bundel op is. Handig voor Amanda en andere ondernemers die niet van verrassingen houden. Zo gaan we weer net een stap verder. Kijk op T-Mobile.nl/slash zakelijk. Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Het dan nu de Tempoor Cloud. Een nieuw matras zo ondersteunend en zacht dat u zich helemaal gewichtloos voelt. Vind een dealer in uw regio op tempoor.com.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 zo, dan heb ik hier het nieuwe stylepakket voor u... met onder andere 16-inch lichtmetalen velgen en exclusieve Alcantara-bekleding. U bent nog niet helemaal tevreden, zie ik? Vooruit, doen we er nog een golf bij. Nu tijdelijk ruim 2000 euro voordeel op het stylepakket... bij aanschaf van een golf naar keuze. Kijk voor meer pakketvoordeel op verrassendvolkswagen.nl. Gemeenten van Nederland. Burgers willen zelf snel de juiste informatie kunnen vinden. Wat is daarop uw antwoord? Download nu gratis het rapport Gemeenten in de Hoofdrol op Newtelessens.com. Radio 1, het NOS-journaal. Actieplan moet incidenten op sportvelden verminderen... en politieplan valt slecht bij VVD en PVV. Het is half acht, goedemorgen, ik ben Lieselotte Thomassen... Er zijn veel te veel incidenten op en rond de sportvelden in Nederland. Minister Schippers van Sport heeft daarom een actieplan bedacht om de veiligheid te vergroten.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 Je krijgt een hogere straf omdat iemand daar een spel staat te regelen. Als je die agressief buiten het veld nog eens even agressief wil aanpakken. Dat is iets wat we absoluut niet kunnen tolereren. En daar zullen we harder tegen optreden. Op dit moment kan alleen een slachtoffer van geweld aangifte doen. De minister onderzoekt nog of ook een club dat voortaan kan doen. Het plan om duizenden politieagenten te vervangen door toezichthouders... is niet in goede aarde gevallen bij de PVV en de VVD. Toezichthouders zijn lager opgeleid en hebben minder bevoegdheden. De overheid spaart 30 miljoen euro door deze maatregel. De korpschefs en de vakbonden zien het plan niet zitten. In Rotterdam wordt een baby van tien dagen oud vermist. Gisteren werd door de rechter besloten dat jeugdzorg het meisje weg moest halen bij haar moeder. Maar toen de politie de baby wilde ophalen, troffen ze alleen de moeder aan, zonder baby, vertelt de politie. Vervolgens bleek dat het babytje was meegenomen door de oma. Toen zijn de collega's en de medewerkers van de raad en de jeugdzorg naar de woning gegaan van de oma. En daar was niemand aanwezig. En daarna kreeg de politie ook geen contact meer met de moeder. Staatssecretaris Atsma heeft een oplossing voor het opknappen van zwakke dijken. Vorig jaar waren er berichten over een tekort van ruim 1 miljard euro, maar door het bestuursakkoord met de waterschappen is het benodigde geld voor de dijken en duinen nu veilig gesteld. Volgens Atsma kan ook de noodzakelijke aanpassing aan de afsluitdijk doorgaan. In Sneek is, is in een container een tas gevonden met daarin 16 kilo cocaïne. Tijdens het lossen van de container vond een werknemer de tas. Dus die gaan mijn collega's bellen. En die had uh, het, het spul meenomen en we hadden onderzocht. En dat bleek dus uh, ja, om 16 kilo cocaïne in te gaan container was via Rotterdam in Sneek terechtgekomen. De politie onderzoekt voor wie de drugs bestemd waren. Bij een schietpartij tussen Thaise en Cambodjaanse troepen zijn twee Thaise militairen om het leven gekomen. Ook aan Cambodjaanse kant zijn doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Het is al een tijd onrustig in het grensgebied vanwege een conflict over een hindoeïstische tempel. Beide landen maken aanspraak op de tempel. En hoewel de VN de tempel in de jaren zestig toewees aan Cambodja, heeft Thailand dat nooit geaccepteerd. Vanavond is Gouda het decor van The de Passion. Het verhaal van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. Verteld in beelden, woorden en bekende Nederlandse potnummers. Het paasspektakel in Gouda heeft gisteravond 15.000 mensen getrokken. Het verhaal van het lijden van Jezus werd uitgevoerd door onder andere zanger Siep van der Ploeg die Jezus speelde. En zangeres Do in de rol van Maria. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er zijn wel enkele wolken, maar de zon domineert vanochtend het weerbeeld. Er staat een zwakke oostwind en de temperatuur loopt de komende uren snel op. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken die vooral in de zuidelijke helft van het land zeer lokaal kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt nog iets warmer dan gisteren en eergisteren met in het noorden van het land vanmiddag 22 tot 25 graden en in het zuiden 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht zijn de brede opklaringen en koelt het af naar een graad of 10. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Met maxima tussen 22 graden in het noorden en 27 in Limburg lijkt de middagtemperatuur op die van vandaag. In de namiddag is er ook opnieuw een kleine kans op een lokale bui in het zuiden van het land. Tijdens Pasen blijft het zonnig droog en warm. Na Pasen moet de temperatuur een paar graden inleveren omdat de wind wat naar het noorden draait.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. In aanloop naar Pasen is in Indonesië de beveiliging van de kerken opgeschroefd. Een aanleiding is de vondst van een bom in een kerk bij Jakarta. Daarom gaan we eventjes naar Michel Maas, onze correspondent in Jakarta. Michel, wat weten de autoriteiten over die bom? We weten dus bijvoorbeeld wie hem heeft neergelegd. Ja, ze hebben al uh, 19 mensen gearresteerd die te maken hadden met andere bommen. Een paar weken geleden waren er wat uh, bompakketjes rondgestuurd. En door de arrestatie van die 19 zijn ze achter deze bom geko gekomen. En dat is een heel zware bom, 150 kilo. En die was op zo'n 100 meter van een kerk onder een gasleiding geplakt. En die had vanochtend om negen uur, als er een hele hoop mensen vanwege Goede Vrijdag in de kerk zouden zitten, had die moeten afgaan. En ja, door de combinatie met die gasleiding had dat een enorme ravage tot gevolg kunnen hebben. Maar dat is dus net vereideld. Ja Michel, staat iedereen op scherp, zo vlak voor de paarse met de Witte Donderdag en Goede Vrijdag? Ja, nu zeker na die vondst van die bom helemaal. Want uh, de politie heeft uh, de hoogste staat van paraatheid uh, uitgeroepen voor heel Indonesië. Want ze herinneren zich nog uh, 1999. Toen is er een hele serie aanvallen op. Uh, uh, kerken geweest in Jakarta, maar ook in andere delen van Indonesië. En ja, gevreesd wordt dat de groep die nu actief is... die die bompakketjes heeft verstuurd en nu dus ook deze bom heeft geplaatst... dat die is in, in staat is om, om ook een hele serie aanslagen te gaan plegen. Leven er veel christenen trouwens in Indonesië? Zijn er, zijn er veel kerken? Ja, er zijn heel veel kerken. Het is uh, ongeveer 10% van de bevolking. Dat klinkt weinig, maar dat zijn in Indonesië nog altijd zo'n 25 miljoen mensen. En uh, ja, die kerken die, die zijn over het hele land verspreid. Je hebt christelijke gebieden zoals Papua en, uh, en de Molukken, maar ook uh, Noord-Sumatra. Daar zijn heel veel christenen, maar... Je hebt uh, Hier in Jakarta zit alles door elkaar. Je hebt de grote kathedraal hier staan. Je hebt uh, katholieke kerken, protestantse kerken. Het, uh, ze zijn overal wel. Ja, de regering had recentelijk veel succes in de acties tegen de terreurbeweging Jamai Islamia. Maar daarmee is alle terreur dus niet verdwenen. Kennelijk niet, nee. Dus, uh, het lijkt erop dat ze in ieder geval de harde kern van Jamaa-Islamia, ja, dat ze die hebben uh, gepakt of doodgeschoten. Er zijn heel veel mensen opgepakt, maar ook heel veel zijn er uh, uh, op de vlucht of uh, in vuurgevechten met de politie gedood. Maar er is nu dus een nieuwe generatie aan de, aan de beurt. En uh, dat zijn mensen die volgelingen waren van Jama Islamia, die leerlingen waren van uh, de eerste generatie van Jamaa Islamia. Of ook gewoon alleen maar sympathisanten. Die hun uh, die ergens van iemand hebben geleerd hoe je een bom in elkaar moet zetten. En deze generatie is volgens de politie veel gevaarlijker, eigenlijk omdat ze daar nog helemaal geen greep op hebben. Omdat dat verspreide groepjes zijn, verspreide individuen zelfs. En die zijn veel moeilijker te vinden dan een hechte beweging als die Jama- Islamia. Ja. Michel Maas vanuit Indonesië, waar in Jakarta een aanslag is vereiteld. Dan naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over de bekerfinale van de beloftes. Ja. Wie had dat gedacht? Uh, maar dat heeft alles mee te maken met uh, de burgemeester van Baanwijk. Die heeft uh, de wedstrijd verboden. Zou gespeeld ja. worden op 2 mei tussen Feyenoord Excelsior en uh, Vitesse AGO VV. Wat is er ja. aan de hand? Ja, het is uh, G4 Luik. Hè. Ten eerste. Die, die clubs hebben de jeugdopleidingen uh, samengevoegd. Dus inderdaad Feyenoord door Excelsior tegen Vitesse-AGOVV. Wat moeilijke benaming. 2 mei zou daar een bekerfinale zijn. Er is een beker voor de belofte. Dat zijn spelers onder de 23. Uh, ja, niets wezen op dat daar iets aan de hand was. Maar 11 dagen van tevoren zegt de burgemeester, uh, de heer Kleingeld, ik kan de veiligheid niet garanderen. Dat is de enige algemene zin waar hij zich achter verschuilt. Um, hij is natuurlijk meteen door RKC zelf en door de K.V.B. een beetje bekritiseerd. Maar ik neem toch aan dat deze burgemeester ook niet helemaal gek is en toch enige aanwijzing heeft uh, gekregen. Dat er blijkbaar waar uh, ja, dingen op komst zijn. Er waren 4.000 kaarten verkocht al. En blijkbaar zijn er toch aanwijzingen... dat de harde kernen van beide clubs uh, hebben afgesproken... denk ik om uh, elkaar in Waalwijk te ontmoeten. Dat wil nog wel eens via het internet gaan. En hij heeft gezegd, nou, ik doe het niet. En ja, het is natuurlijk eigenlijk wel een hele treurige zaak. Nou. De zoveelste als we nu inderdaad al bij de belofte-finale van de beker... eerlijk gezegd wisten we niet eens dat die er was. Uh, dat ja, dat ja, we al in dit soort vaarwater terechtkomen. Maar uh, het is niet anders. Nee, nou, de minister gaat het hard aanpakken... Ja. Tom. Vandaag is het plan bekend ja. geworden. Zie je daar wat in trouwens? Nou ja, zij zegt in ieder geval dat uh, overtredingen tegen scheidsrechters in hetzelfde licht komen te staan als tegen andere ordebewakers zoals politie. Je kan zeggen, nou dat gaat ver. Anderzijds, er moeten hier en daar wel wat dingen gebeuren. Dus uh, het zal het niet helemaal voorkomen. Preventie blijft natuurlijk altijd het allerbeste gedragsverandering. Wat niet wegneemt dat je tegen excessen niet ook regelmatig optreden. Wat mij betreft ook wel uh, hard moet optreden. Dus uh, het helpt een beetje, denk ik. Dan het uh, wat er wel doorgaat, het, het belangrijke ja. voetbalweekend natuurlijk. Uh, eerst ja. vanavond maar, Twente tegen ADO. Ja. Cruciale wedstrijd voor Twente. Of tenminste, ja. niemand mag meer punten verspelen. Het gaat er nu echt om spadden, de, dat doet het al. Twente trapt af op vrijdagavond. Twente is weer eens helemaal compleet. Uh, ADO is overigens ook compleet. En ook daar ja, uh, hebben we nog wat justitieel nieuws. <laughs> want <laughs> tegen de keeper Coutinho is gisteren één jaar cel geëist... door het Openbaar ministerie in verband met het hebben van een uh, hennepplantage... in een loods die bij hem op het terrein stond. Zelf ont kent hij dat. En ADO zegt, zolang hij wat dat betreft niet veroordeeld is, stellen wij hem gewoon op. Dus ADO en Twente compleet. ADO staat vijfde, heeft punten nodig. Twente zal met angst en beven gaan. Uh, toch vaak, als je het verwacht, gebeurt het net niet. Iedereen verwacht het. Morgen bij Feyenoord PSV. Ajax op papier het makkelijkst Dit weekend tegen Excelsior. Maar ja, het kan alle kanten op. Het is een echte loterij. En zoals ergens al heel mooi stond, het is de kracht van de zwakte dat we deze, deze Eredivisie, dit soort eredivisieslot hebben. Twente mag vanavond als eerste te proberen de druk op de andere twee weer op te voeren. Nog eentje lager. Divisie ja. dit weekend de beslissing voor S.W.S. Uh, Woller tegen R.K.C. Waalwijk. Ja. Marcel gelooft heel erg in zijn eigen stad. Uh, ja, ja. drie punten voor. Die hebben uh, 131 punten voorgestaan, zoals Marcel ja. ook wel weet. Die waren eigenlijk bij de al gepromoveerd. <laughs> ja. En toch die hebben dat de laatste weken helemaal uh, weggegeven. Uh, zullen wat dat betreft toch met enige angst tegemoet zien. Maar goed winst vanavond volstaat. Want dan komen ze zes punten voor en een veel beter saldo. Uh, toch zal men er nog niet gerust op zijn in Zwolle, hoor. Dus dat wordt vanavond ook wel echt een wedstrijd. Wie gaat Willem II waarschijnlijk de, de zekere degradant vervangen in de Eredivisie? Uh, Zwolle en of Waalwijk. Uh, de burgemeester is er niet bij overigens in Zwolle. No. Want die, die bewaakt Waalwijk uh, tot en met twee bij. Goed. Dankjewel. Tom van Hek. Joi. Straks dan hebben we het over Syrië. Het is weer vrijdag in Syrië. De grootste demonstratie tot nu toe zijn aangekondigd. We praten erover met Arabist Robert Woltering. Hij werkt daar veel in Syrië. En hij is ook deels van het jaar in Damaskus. Verkeersinformatie is er niet. Staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het belooft opnieuw een spannende dag in Syrië te worden. Als het aan de activisten ligt, worden de demonstraties vandaag... tegen het regime de grootste tot nu toe. Het afschaffen door president Assad van de noodtoestand, dat gebeurde gisteren. gister eindelijk echt, want het werd al aangekondigd, is voor hen niet genoeg. We praten erover, maar zoals zei het al met Robert Woltering, Arabist van de Universiteit van Amsterdam. Meneer Woltering, goeiemorgen. Goeiemorgen. U geeft al cursussen hè, in uh, Damascus. Wat, wat zijn dat voor cursussen? Ja, dat geef ik samen met een aantal collega's. Uh, dat is in Damascus en het gaat over christelijke en islamitische kunst en architectuur. Dus dan gaan we ook de stad in en het land in. En uh, ja, die zijn afgelopen. Is derde jaar zou nu van start gaan. Maar net deze zomer. hebben we deze week besloten dat het toch niet, uh, toch niet door kan gaan. Vanwege, Vanwege de, de, situatie. de situatie. Ja. ja. Uh, daar zitten nu wel Nederlandse studenten, kan ik mij voorstellen. Uh, ja, inderdaad. We hebben studenten die eerst in Cairo zaten. als onderdeel van hun studieprogramma Arabisch. die zijn toen ja, hals over kop terug naar Nederland gestuurd. En die hebben we daarna naar Damascus weten te krijgen. Uh, nou goed, nu ziet het er in Damascus uh, voor die studenten toch nog wel goed uit. Zij kunnen gewoon normaal hun programma blijven volgen. En uh, ik verwacht ook eigenlijk dat dat zal blijven kunnen. Tot eind mei uh, moeten ze daar zijn. Uh, dus uh, ja goed. U... Ook, al is het zo, ja, sorry, ook al is het zo dat de zomercursussen... Zijn gecanceld. Uh, voor de mensen die er nu zijn, uh, is de situatie uh, heel goed te doen. Ja, u, u neemt aan dat u contact met ze blijft houden. Wat, wat vertellen zij over de situatie in Damascus en in Syrië? Nou, ze, ze zijn geïnstrueerd om, om weg te blijven van, uh, van, van concentraties van, uh, van mensen, van, uh, van demonstraties. En dat doen ze gelukkig ook heel braaf. Dus wat dat betreft hebben ze niet heel erg veel uh, uh, nieuws te vertellen... Um, ze blijven gewoon weg van, van die plaatsen waar, waar het nieuws is. En ja, goed, dan is het gewoon heel erg goed te doen. Uh, dan is een, een grote stad als Damaskus. Um, is, uh, is nou niet iets dat je, dat je geweldig veel uh, spanning uh, dagelijks voelt of iets dergelijks. Ja, nee, dat is uh, in andere delen van Syrië wel het geval. Uh, president Assad heeft gisteren per decreet de noodtoestand opgeheven. We zeiden het net ja. al eventjes. Nou, dat <tus> lijkt niet heel erg veel invloed te hebben op de protesten, hè? dat lijkt juist nee, het alleen maar heviger te worden. Door dat op te heffen, uh, dat is wel een eis van de demonstranten... maar als het daarbij blijft, dan betekent dat alleen maar dat, uh, dat de situatie nu is gecreëerd... dat men met meer uh, recht mag gaan demonstreren. Nou, dat gebeurt dan dus ook. Mm. Het is niet echt een heel erg positieve, uh, uh, proactieve uh, maatregel. Je zou ook kunnen denken aan het hervormen uh, van de politieke uh, situatie... dat de politieke partijen mogen worden uh, opgericht. Maar goed, dat is nog een hele stap uh, verder. Aan de andere kant wordt er op de opstand gereageerd met veel geweld. Past dat? Pas dat in de cultuur? Past dat bij Assad? Er is van Bashar al-Assad heel erg lang gedacht... Uh, dat hij eigenlijk een hervormer is. Een, een dictator tegen wil en dank. Um, Verstandige en mannen zei... eigenlijk tegen wil en dank. Een president hoor, is eigenlijk arts. Eigenlijk oogarts, uh, een beschaafde vent. Uh, dat had voor hem altijd allemaal niet gehoeven, maar omdat zijn, zijn broer zich doodreed... Moest hij wel. Nou ja, goed, uh, plicht roept en dan doe je dat. Um, maar nu, een paar weken geleden, toen hij zijn eerste toespraak hield... Hè, de eerste reactie op de protesten, daarin heeft hij zich zo merkwaardig opgesteld... Hè, wat hij gebbetjes maakte over de demonstranten... dat hij, uh, dat hij zei, ach, het is allemaal maar uh, uh, samensweringen uh, tegen Syrië... en het is allemaal maar onzin. Um, en dat heeft heel veel mensen van hem doen afkeren... Dat ze zeiden, van, nou, is, we hebben ons toch in hem vergist. En nu deze tweede reactie van hem, daarin kan hij mogelijk weer een heel aantal mensen terugwinnen. Maar het is, ja, het is, het is, toch, uh, het is toch niet de man uh, van, van, het, van het grote hervormen. Dat had hij wel kunnen zijn. hij had Helemaal aan het begin had hij voor de troepen uit kunnen gaan lopen. Hij zegt, van ja, wij gaan nu iets nieuws doen. En dat heeft hij niet gedaan. Nee. Dan is het de vraag natuurlijk naar welke kant de balans doorslaat. Hè? De demonstranten zeggen er vandaag nog een schepje bovenop te doen. Wat zijn uw verwachtingen? Ik denk eigenlijk dat het vrij geleidelijk steeds verder zal escaleren. Maar, maar, maar echt, uh, echt geleidelijk. De, de, de titel die, die vandaag is gegeven, die gegeven is aan de demonstraties van vandaag. Uh, de Grandioze Vrijdag. En enerzijds klinkt dat heel erg ambitieus. Maar aan de andere kant is het niet erg inhoudelijk. We hebben andere vrijdagen gehad in, in Tunesië en in Egypte, dat waren dan de dagen van het vertrek. Mm -hmm. hè? Bijvoorbeeld. En dat is, dat is dan heel ja, erg dat inhoudelijk. Is maar zegt, ja. Vandaag, vandaag <laughs> gaat hij ook weg. Ook. Ja, ja. En, en dat is iets dat, dat in Syrië, dat, dat zal maar voorlopig nog niet aan toe zijn. Maar dat waar ze, dat eindigt worden... het dan? Want uh, ja, dat kan heel lang duren. Zo'n spel tussen uh, demonstranten oppositie en het regime. Ja, nou ja, heel veel mensen in Egypte die, die op zich uh, tegen het regime zijn... zijn ook heel erg bang voor, uh, voor wat er kan gebeuren als het regime wegvalt. En dan kijkt men naar, uh, naar het voorbeeld van Irak en van Libanon. Hè, dat je dan toch een soort burgeroorlogssituatie krijgt. Dat kan in Syrië eventueel ook gebeuren. Er zijn uh, etnische en religieuze uh, scheidslijnen. En, en daar hebben heel veel mensen angst voor. En dat is een angst waar het regime ook op inspeelt. Uh, terwijl zij eigenlijk zelf daar ook aan meehelpt dat dat mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Dus dat is de enige mogelijkheid voor het regime om, om, om uh, te zorgen dat, uh, dat die angst ertoe leidt dat toch mensen op een gegeven moment uh, achter het regime blijven staan, mits dat regime dan ook echt inhoudelijk gaat hervormen nee. en dat je dan toch nog kunt komen tot datgene wat lang is gezocht voor Syrië, een zachte landing voor het huidige regime. Goed, meneer Woltering, uh, misschien moet het wel van de studenten komen, uh, onder andere van uw universiteit. Nou, ik hoop toch dat, dat ze daar verder van blijven. Ja, niet de Nederlandse studenten, ik bedoel de Syrische studenten. Ja, ja, heel goed. Nou ja, dat wordt gedemonstreerd op de universiteit ja. uh, van Damascus. ja. Uh, u gaat daar uh, wel weer naartoe, maar niet op korte termijn. Hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, heel graag gedaan. Robert Woltering, Arabisch van de Universiteit van Amsterdam. 10 minuten voor acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Um, terug naar eigen land, geurproeven door speurhonden... worden niet meer ingezet als bewijs in een strafproces. Het Openbaar Ministerie ziet er vanaf... omdat de proeven niet als wetenschappelijke basis kunnen dienen voor een veroordeling. We praten erover met Jan Vrijters, oud-hoogleraar geur- en smaakperceptie. Meneer Vrijters, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was er mis met die proeven? Want u heeft daar wel uh, wat over geschreven en tegen geageerd, hè? Uh, dat klopt. Uh, nou, dus, er is uh, iets met de proef zelf mis, maar er is ook iets mis uh, gebleken uh, met de uitvoering van de proeven. Uh, er is een paar jaar geleden al bekend geworden dat uh, een aantal van die uh, proeven niet blind uitgevoerd zijn. Dat wil zeggen, uh, de proef gaat dan zo. Uh, er is een misdrijf, dan uh, wordt er een bijpel of een hamer gevonden mm -hmm. die bij dat misdrijf gebruikt uh, is. Althans volgens de politie dat wordt dat uh, voorjaar liegt, wordt dan veiliggesteld. Dat wil zeggen dat uh, gaat in een plastic zak en gaat naar een geurarchief als dan de uh, verdachte gearresteerd is, de vermoedelijke dader. Dan uh, moet die dader die moet, uh, twee buisjes vasthouden en dat doen ook zes vrijwilligers. Dan heb je dus zeven van zeven personen een buisje. En uh, twee buisjes die worden dan uitgelegd in rijen, in twee parallele rijen. Want die buisjes liggen op 50 centimeter afstand uh, van elkaar. Uh, dan heb je de personen A tot en met F plus het buisje van de verdachte X. Nou, dan uh, komt het erop neer dat de hond uiteindelijk aan de hamer of de bijdel van het paardelict gaat rijken. Langs die rij gaat lopen. En ja, en die, die is dan... daarbij geholpen, bleek, nou. in het verleden. Nou, dat wil zeggen, de plaats van het buisje X in die rij mag niet aan de hondengeleider bekend zijn. Dat is een voorschrift. Want anders kan hij die hond daar gewoon naartoe sturen. Nou, dat is gebleken al een paar jaar geleden dat uh, in een groot aantal gevallen die proeven niet blind uitgevoerd zijn. Dat heeft ertoe geleid dat er uh, uh, van 2600, iets meer dan 2600, dat er 1685 proeven. Met terugwerkende kracht ongeldig verklaard zijn. Nou, daar is een hoop heisa geweest. Die agenten, die, dus die ondergeleiders, die zijn een aantal daarvan, die zijn ook vervolgd. En een aantal van degenen die ja. vervolgd zijn, die zijn ook veroordeeld. En de proef zelf durft ook niet, zegt u. Nou, dat is dus een heel ingewikkeld. Wat hier aan de hand is, wat er dus aan de hand is, is dat die buisjes die liggen in een bepaalde volgorde, die, die volgorde is niet steeds hetzelfde. Anders is het nogal makkelijk voor die hond om ergens naartoe te lopen. Dus dan hebben ze uitlegschema's. Er zijn er 36. Hoe kan dat dan? Ja, je moet die helper die die buisjes uitlegt... om te bepalen welk uitlegschema hij moet gebruiken... moet hij twee keer een dobbelsteen opgooien. Hm? Twee keer achter elkaar. En dan heb je dus 36 mogelijkheden. Dan zijn er 36 schema's... Nou, wat ik eenvoudig gedaan heb, is dus een paar jaar geleden heb ik uh, ook via de advocaten van Nederland via het Advocatenblad heb ik een oproep gedaan om processen verbaal te krijgen. Dus, uh, iedere, iedere proef komt in een proces verbaal en wordt onder andere opgemaakt. En ik heb gewoon gekeken welk schema is hier gebruikt. Hm? Dus toen had ik een kleine steekproef en toen kon ik een statistische analyse doen. En toen bleek dat die, die, die op die steekproef bleek dus dat. Er niet gedobbeld werd. Dus met Meneer Frijters, behoor... want het wordt een heel lang verhaal zo... en al met al is het wel duidelijk dat het bepaald niet be betrouwbaar is. Uh, u moet tevreden zijn dat dat nu voortaan niet meer wordt gedaan. Uh, uh, gaat u ja. nu verder? Want daar zijn natuurlijk ook mensen uiteindelijk op veroordeeld. Vindt u ook dat daar nog weer naar gekeken moet Na worden? Dat is natuurlijk iets voor de advocaten. Kijk, wat mij betreft, zouden uh, zou, zou zaken waarin die proef gebruikt is, of voor het bewijs om iemand ja. te veroordelen, zouden alle zaken opnieuw bekeken moeten worden. Want. Uh, als er niet aan het voorschrift voldaan is, uh, hoewel dat in een concrete proef natuurlijk heel moeilijk te bewijzen is, het gaat ja. hier over steekproeven, mm -hmm. uh, maar ja, of, wat daarvoor mogelijkheden zijn voor een herziening, ja, dat kan ik niet beoordelen, nee. dat is in mijn vak helemaal niet. Hè? Kijk, het is wel zo dat met het uh, uitvoeren, kijk, er zijn 1685 positieve proeven gebruikt uit de oefengroep Eefden. Hm. En uh, die men daar, dat heeft er wel toe geleid. dat er bij de Hoge Raad herzieningsverzoeken al ingediend zijn. Die zijn daar nog steeds mee bezig om dat af te werken. Ja, en uiteindelijk vindt u dan dat al die zaken waarin het gebruikt is het nog het weer te Het zou dus niet alleen zijn voor, voor die proeven uit de oefengroep uh, E, maar afproeven die ja. ooit gebruikt zijn sinds 1997. Dat is duidelijk. Meneer Freiters, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Ja. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, nou goed. Um, uh, voor vriend en vijand kwam het besluit van KPN... om opnieuw de bel te zetten in het personeelsbestand. Dat is een grote verrassing. De bonden zijn boos, maar analisten juichen het besluit van het telecombedrijf juist toe. Dat staat in dagblad trouw. Ze noemen de ingreep namelijk onvermijdelijk. Ze prijzen KPN omdat het bedrijf als eerste van de grote Europese telecombedrijven juist inspeelt op het nieuwe gedrag van de consument. Ook de Amerikaanse krant The Wall Street Journal schrijft erover. KPN outsmarted by smartphones. En dat merkt de nieuwe topman... Heel dicht bij huis. Zijn kinderen sturen alleen nog berichtjes via ping en whatsapp. Want sms'en, dat is niet cool meer. <lacht> Ook de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Uh, ja, dat heb ik al gelezen. Uh, Nederland sprak al in 2006 met de Taliban in Afghanistan. Hoewel dat haak stond op het geldend beleid. De gesprekken werden georganiseerd door een Nederlands oud-politieman. Uh, in Dagblad De Pers doet hij zijn verhaal. De is boos op de militaire inlichtingendienst, de MIVD, en eist 5 miljoen euro. Hij heeft zijn bedrijf in Afghanistan verloren door geklungel van de MIVD. Terug in Nederland wordt hij bedreigd vanuit Afghanistan... omdat ambassademedewerkers hebben gelekt dat hij de informant is. En wat in politiekringen al werd gesuggereerd blijkt te kloppen. De moord op topcrimineel Stanley Hillis is in detail vastgelegd... vanuit een politiehelikopter. Dat maakt het optreden van de politie extra pijnlijk. Nu staat ook vast dat ze veel kansen hebben laten liggen om de moordenaars op te pakken. Want de schutters reden eerst verkeerd een doodlopende straat in. Ze moesten keren en kwamen zo opnieuw langs de plek van de schietpartij... waar bene agenten de hele actie van dichtbij hadden gevolgd. Maar nog de agenten op de grond, nog die in de helikopter... konden het busje met de schutters volgen. Ze ontkwamen en zijn nog altijd spoorloos. En De Telegraaf schrijft daarover. Trots staat hij op de voorpagina van de Telegraaf... in zijn handen een straatbord met erop zijn naam... het Bert van Marwijkplein. Een plein dus. Het plein ligt in Deventer. Daar voetbalde de bondscoach als klein jongetje al. Na de verloren WK-finale van afgelopen zomer... wilde Deventeraren van Marwijk bedanken. Zijn oude pleintje werd omgebouwd uh, tot een sportveld... en krijgt dus nu een nieuwe naam. En Greenpeace nog stoomt op in de richting van Japan... in een oude bekende, de Rainbow Warrior. schip komt volgende week aan... bij het besmette gebied van de kerncentrale Fukushima. Onderzoekers van de milieuorganisatie willen meten... hoe groot de schade aan het zeeleven is.